terug, daar komt die bal richting de tweede paal. Luc de Jong zag hem net te laat komen. Vooral omdat jan van der Heijden wel kopt, maar volledig miskopt. En dan kan Feyenoord weer overnemen via de linkerkant. Overigens het uh, nieuws van uh, drie uur is dat... Uh, stellen we even uit tot de rust van deze wedstrijd. Uh, deze wedstrijd die na een half uur spelen op uh, 0-1 staat. Feyenoord-PSV. 1-0 dus voor PSV. Doelpuntenmaker Arias in de 23e minuut. Op assist van Bergwijn na een uh, goed uitgevoerde korte corner. Via Pereiro nu. Feyenoord in de aanval met uh, aan de rechterkant uh, uh, Amrabat die de bal heeft gekregen. En hem steeds in de achteruit zet. Ja, dat is ook een verdienste van PSV, hoor, die het uh, Feyenoord in aanvallend opzicht... Feyenoord als aanvallende ploeg dermate moeilijk maakt... dat bijna geen mensen gevonden worden nu van de Heide... die de bal onder zijn schoen laat uh, schieten. En dan moet hij terug. Nee hoor, hij gaat niet terug. Hij raakt de bal kwijt. En dat is een overtreding. Daar moet voor gefloten worden, eigenlijk. Maar gebeurt niet. De bal gaat over de zijlijn via Luc de Jong. En dan mag uh, uh, Feyenoord gooien via Malaysia en... Uh, is het eigenlijk doodstil in de Kuip. En dat kan ik me ook voorstellen bij een 0-1. Ja, ze zijn inmiddels wel weer gewend aan Feyenoord van voor het kampioenschap. Want, uh, daar heb je dit seizoen alle gelegenheid voor gehad... om daar voorzichtig aan te wennen. Overigens dat daar uh, Van der Heijden aan de zijlijn uh, in de problemen raakt. Dat is dan toch weer de middenvelder in die centrale verdediger bij Feyenoord. Dat hij denkt daar even voetballend uit te kunnen komen... Even vergetend dat hij misschien wel de laatste man is. Uh, tussen hem en het doel. Al is het nog een end. Met Luc de Jong in zijn nek. Maar uh, het loopt dus uiteindelijk goed af. Met dank aan de scheidsrechter die een overtreding mist. Filena dan. Probeert zijn tegenstander te passeren. Uiteindelijk El Amadi die daar de bal op pikt. En dan Berghuis gevonden. Berghuis tikt in één keer door. Op nieuwkoop. Nieuwkoop op volle snelheid. Is hij sneller dan Brinet. Nee, Brinet Op tijd gedraaid. Pikt de bal meteen op. Nog geen fout gemaakt. Die linksback. En dat doet hij dus uitstekend. Want hij krijgt de ene naar de andere uh, om zich heen. Nu Bergwijn. Stevig aangepakt. En dat wordt dan uh, de eerste. De gele kaart van deze wedstrijd is dat Amrabat die hem daar krijgt. Ja, ja dat is Amrabat inderdaad. Die hem daar krijgt. De hoogte van de middenlijn. Zag Bergwijn ontsnappen en dacht, over mijn lijk, dat gaat nu even niet gebeuren. Engels meer dan genoeg. Vrije trap voor PSV. PSV, dus de vrije trap een meter of anderhalf boven uh, voorbij. De middenlijn aan de linkerkant van het veld. Gaat dat uh, proberen. En. Uh, ik kijk even wie er allemaal op scherp staan bij Feyenoord. Nou, dat zijn uh, uh, Basel Tjikoglu die geschorst is. Malasia terug van de schorsing en Van der Heijden is de enige die op scherp staat. En de volgende wedstrijd uh, mogelijk zou missen. Bal, De vrije trap komt uiteindelijk bij Brad Jones terecht. De volgende wedstrijd overigens volgende week nak uit voor Feyenoord. En voor PSV thuis tegen FC Utrecht. Ook geen makkie. Maar als ze deze twee weken goed doorkomen, nou nou, dan is het uh, echt tijd uh, voor die bekende platte kar waar we het al maanden over hebben. Dat hij uit uh, het vet zou worden gehaald. Eventjes wat haperingen. Maar toch, de voorsprong nu ook in de wedstrijd en in de competitie is dermate goed voor PSV dat er misschien wel wondertjes moeten gaan gebeuren. Balbezit voor Jurgensen. Ja, het wordt zo niet moeilijk gemaakt hè, door de, nee. de concurrentie. Zullen we het maar voorzichtig zeggen. Berghuis aan de rechterkant van het veld. Punt 16 rechterkant. Zoekt zijn tegenstander op. Dat is Brennet. en Hij is dermate van onder de indruk dat hij achteruit holt. en verplaatst aan het spel naar de linkerkant. Malasia probeert in één keer Torndstra te bereiken. Wordt de hoek ingestuurd. Weer terug naar Malasia. Punt 16 linkerkant. Nu iemand die een voorzet gaat. Geven. Torsten gaat het uiteindelijk proberen richting de eerste paalswaap. Werkt makkelijk weg. Zonder de Jurgensen ook maar enige aanstal te maken richting de bal te gaan. En dus is er bij Feyenoord eh, voorin... Ja, eigenlijk gebeurt daar gewoon te weinig. En bij PSV achterin niemand bezorgd. als die bal eens eh, een keer het strafschopgebied ingepompt wordt. Er is gewoon te weinig mankracht van Feyenoord om je echt zorgen te maken als je voor PSV in de Achterhoede speelt. Nu kan Feyenoord wel lekker even combineren, maar dat is op eigen helft. Met Amrabat onder andere even terug op Van der Heijden. Dan is Malaysia aanspeelbaar op de helft van PSV aan de linkerkant. Kan zijn tegenstander opzoeken, moet je wel je ploegenoot goed inspelen. In dit geval Tornstra, dat doet hij niet. En dan kan PSV omschakelen. Dit hebben ze het liefst. Met Bergwijn daar en daar verslikt Nieuwkoop zich. Bergwijn, Bergwijn is er langs. Krijgt hij hem erin. Op de paal. Hier, hier, de binnenkant nee, van de paal top. is het raak. Oh! Wat ongelooflijk ongelukkig. Nieuwkoop zou hem zomaar op zijn naam kunnen krijgen. Maar wij geven hem aan Bergwijn. Die daar heel goed doorloopt. Dus je ziet het moment aankomen op de middellijn. Daar waar Feyenoord heel slordig de bal verspeelt. Pereiro oppikt hem zo inlevert bij Bergwijn. Die is sneller dan Nieuwkoop. En hij schuift de bal onder Brett Jones door voor 2-0. 34 minuten onderweg. PSV. Ja, ik, ik doe vast een voorspelling. Ik ben er niet zo van. Na een half uur al. Ja, die gaan deze wedstrijd wel winnen. Die, ja, die kans zit dat? er wel in. Die ja. kans ja. zit er wel in. Ik kijk nog even naar de herhaling. Pereiro die de bal binnen doorgeeft Prachtige paas overigens. Uh, en uh, net voorbij Nieuwkoop. En dan is Bergwijn er vandoor. En uh, lijkt de bal er al in te rollen. En dat doet hij ook. Gewoon Bergwijn. De 0-2 op zijn naam. En het begon allemaal met die paas over 2 meter van Malasia. Die hem over 2 meter niet bij torens. Krijgt, maar meteen in de voeten speelt van een PSV'er. Die in de, uh, meteen in de omschakeling heel snel weet uh, uh, Pereiro te vinden. En Pereiro naar Bergwijn. Mooie, goede goal. En het is niet eens onverdiend. 0-2 in de Kuip. In die Kuip waar iedereen altijd zo bang voor is als tegenstander van Feyenoord. Maar Feyenoord is... Uh, Zeer, zeer matig. Nu ook weer een slechte paas op Malazia. 35 minuten gespeeld. Feyenoord PSV 0-2. Ja, het publiek begint ook te mekkeren. Waar ze normaal gesproken gewoon achter de ploeg gaan staan. En zeggen van nou kom op jongens. Helpen we helpen wel een handje. Het zogenaamde legioen. Zoals ze normaal gesproken reageren. Zo reageren ze nu niet. We horen voorzichtige fluitconcerten. Na ruim een half uur voetballen. En dat is niet goed. Dat geeft heel veel weer. Over het vertrouwen van het publiek in dit elftal. En hoe ze op dit moment naar Feyenoord kijken. Dat is met bijzonder weinig genoeg weer met Hendricks. Die kiest voor de linkerkant. Bergwijn die dus na zijn twee goals tegen Sparta... nu ook tegen Feyenoord heeft gescoord. Dat was overigens ook in Rotterdam. Hè? Misschien ja. vindt hij dat eigenlijk wel lekker. Gewoon in Rotterdam ballen. En uh, dat doet hij dan in ieder geval goed. Die goals die hij gemaakt heeft, heeft hij dan op Rotterdamse bodem gemaakt. PSV krijgt een ingooi. Een korte combinatie tussen Brenet en Bergwijn. Maar dat loopt uiteindelijk verkeerd af. Ja, zo heeft Bergwijn een assist en een doelpunt in uh, deze wedstrijd. Dat is knap en dat is goed. En hij zei zelf, dit waren overigens doelpunt uh, nummer 6 heeft hij nu uh, achter zijn naam. En uh, assist nummer 6. Dus dan doe je het goed hoor, als uh, buitenspeler. Hij zei dat hij wat constanter moet worden. Uh, nou, dat is vandaag in ieder geval gelukt. Palm zit voor fijn. Nord. Yeah. Als u iets hoort op de achtergrond, dan is dat een vak vol. Maar wel met uh, Eindhovenaar, want de rest is doodstil. En ik denk dat de ene tegen de andere fijnorde zegt... ach, als ze maar woensdag winnen, daar gaat het uh, dan om. Maar dat is eigenlijk een doekje voor het bloeden. Want hier afgedroogd worden in de Kuip, in de eerste helft. Met uh, 2-0 dus de voorsprong voor PSV. Dat doet pijn. Malaysia met de voorzet, makkelijke vakbal voor Jeroen Zoet. Ik denk eigenlijk dat ze op de tribune tegen elkaar zeggen... broodje, worst, ja, zo Jongens, het zal allemaal wel. Want, uh, ja, zo ziet het er ook uit, zo voetbal dat ook een beetje. Het zal allemaal wel. Ze geloven er niet echt in. En dat slaat over op de tribunes. PSV verdedigt intussen uit via Isimad Mirre. Zoekt aan de linkerkant naar de vrije Ramselaar. Die passeert heel makkelijk zijn tegenstander. Daar gaat Bergwijn weer zo uit de rug van Nieuwkoop. En dan zit hij bij de hoekvlag aan de linkerkant van het veld. Moet hij wel een persoonlijk wel uitvechten. Dat wint hij op scheidsrechtersbeslissing. Want de ingooi is voor PSV... En die kunnen dat dus gaan doen. Brenet kan dat ver, maar doet het ook op zijn gemakje. 2-0 is tenslotte comfortabel in de kuip. En uh, zeker als je kijkt naar de, het spelverloop. Uh, want PSV is beduidend sterker. Heeft uh, verdedigend. Niets te duchten van de aanvallers uh, van Feyenoord tot nu toe. Niet of nauwelijks. Laten we het uh, voorzichtig uh, houden. Want dat kan allemaal nog komen bij Feyenoord. Maar dan moet het wel... Even een paar tandjes bijschakelen in de aanval. Misschien nu via Malasia over links. Aan de linkerkant is hij de middenlijn overgegaan. En wordt dan opgevangen door Luc de Jong. Die zijn werk goed doet. Als Feyenoord balbezit heeft. Namelijk het storen van de tegenstander. Bal is bij te terechtgekomen. Probeert binnendoor via Karambol iemand te bereiken. Van Malasia in dit geval, van zijn ploeg. Maar via Arias en via Schwab gaat de bal over de zijlijn. Nu is de inworp genomen. Malasia met de voorzet. Komt hij ergens terecht? Nee. Het is buitenspel. Op het moment dat Malazia de bal terugkreeg en hem voor ging zetten, stond hij buitenspel. En dus in de acht, na 38 minuten spelen 0-2. Arias en Bergwijn, de doelpuntenmakers. En ik denk dat de Ayasside... Die na hun wedstrijd, die 0-0 tegen Ado. Uh, bij de televisie zijn gaan zitten. Met goede hoop dat Feyenoord toch nog iets van deze wedstrijd zou maken. en het PSV heel moeilijk zou maken. nu toch ook maar gekozen hebben voor een boswandelingetje. Ja, ik denk dat. Uh, ja, je moet het altijd zelf doen hè. Ajax heeft het niet gedaan. En de PSV doet het wel. en doet het vandaag ook weer. Dus uh, voorlopig verdienen zij het, het, meest. dat mag duidelijk zijn. Er komen links en rechts ook weer wat spandoekjes tevoorschijn. over Feyenoord City. En dan hebben ze in ieder geval nog wat te doen, de Feyenoord-fans. Een uh, achterbal uiteindelijk na nou een duel van Arias uh, in combinatie met uh, Malasia. De Colombiaan raakt de bal als laatste. En Brad Jones legt de bal op de rand van zijn doelgebied neer. Je voelt aan alles een soort gelatenheid die helemaal niet bij Rotterdam past. Want uh, of je bent boos of je bent blij. Er zit eigenlijk niet zo heel veel tussen. Maar ik merk van beide helemaal niks. En dat is eigenlijk wel verbazingwekkend om dat uh, mee te maken. De uittrap van Brad Jones... Opgepikt, eh, achterin bij PSV. Klein tikje uitgedeeld door Tornstra. Niet meer doen, zegt Makkerli. Vrijtrap P.S.V. Ja, en laten we niet vergeten dat er veel... Kritiek de afgelopen weken is geweest op PSV. De manier waarop ze voetbalden. Ik uh, haal toch nog even de uitspraak van Gert-Jan van Beek. Scheidbakken voetbal. Nou, vanmiddag alle complimenten voor de Eindhovenaren. Ze hebben vanaf de eerste minuut. En we zitten pas in de veertigste minuut. Hebben ze Feyenoord aangepakt. En goed ook. Nu ook weer aan de rechterkant van Ginkelweg. Van Ginkel gaat langs, uh, wilde ik zeggen, Toornstra. Maar uh, krijgt via Toornstra de bal tegen zijn benen aan. Die bal gaat over de achterlijn. En dan mag Brad Jones de bal weer in het spel gaan brengen. Twee keer verslagen vanmiddag. En dat is eigenlijk te veel voor Feyenoord. In de eerste helft al 2-0 achter. Terwijl we nog vijf minuten te gaan hebben. Ja, en dan uh, afgelopen week. Dat hoort ook een beetje bij PSV. Dat hele gedoe rondom Lozano. Overigens, drie wedstrijden straf gekregen. Maar PSV gaat gewoon nog in beroep. Omdat ze het er nog steeds niet mee eens zijn. En dan denk je toch, kijk even naar de beelden. Hij ramt gewoon van zich af. Ja. En doet niet zo kleinzielig. Accepteer oh, oh, oh, gewoon oh, oh, oh. wat er aan de hand is. Oh, daar valt die bal weer verkeerd voor Feyenoord. Dan gaat oh. Pereira over zijn goaltje. Legt hem breed op Luc de Jong. En anders wordt het wel Bergwijn. Eigen doelpunt. Nee, hoehoe. Dat scheelde niks. Zeg. Uiteindelijk is het Bottig die de bal als laatste raakt. Houdt PSV dus een hoekschop over. Maar Bergwijn grijpt naar zijn hoofd. Liggend op de grond. Dit had de beslissing voor rust moeten zijn van de voet van Bergwijn. Die zo graag meer doelpunten wil maken. Belangrijker wil zijn voor zijn ploeg doelpunten en assist. Nou, hij is lekker op weg de laatste tijd. En uh, vandaag dus allebei al één. Maar hij had dus eigenlijk op 2 en 1 moeten staan. Na deze inzet. Uh, die uiteindelijk leidt tot een hoekschop. Pereiro staat er alweer klaar voor. Opgelet achterin bij, Rotterd bij de Rotterdammers. Anders ga je helemaal gedesillusioneerd. gedesillusioneerd moet ik niet zo'n moeilijk woord gebruiken. De rust in. Vierde hoekschop voor PSV in de eerste helft. Eentje heeft Feyenoord er gekregen. Perero. bal richting penalty stip. Wordt gekopt door Isimab Berem. Maar die heeft ook zijn handen gebruikt. En dus een uh, vrije trap. Omdat er uh, een overtreding is uh, geconstateerd door Makkely. Die het daar ook heel simpel heeft vanmiddag. Uh, Eén gele kaart gegeven aan Amrabat. Dat was terecht. Uh, had er misschien nog eentje kunnen geven. Maar ach, wat mij betreft uh, zo min mogelijkheid. De bal gaat naar voren richting Jurgensen. Overigens ben ik het helemaal met je eens dat de rode kaart voor Lozano... ik was er vorige week zelf bij, een terechte rode kaart was. Want hij zwaaide veel te hoog met zijn arm naar achteren. Maar Philip Cocu is een mannetje die op zijn strepen staat. Hij heeft gezegd dat hij het niks vond en uh, zal dat ook blijven vinden. Vandaar het... Uh, uh, beroep tegen die straf. Nu heeft PSV weer bal bezit met Bergwijn. Speelt de bal even naar buiten op Ramselaar. Krijgt hem terug. Moet de voorzet komen. Het ziet er zo simpel uit. Wordt wel verdedigd door Jan-Arie van der Heijden. En dan kan Feyenoord heel even overnemen. Maar weer Ramselaar, die er goed tussen zit. En zelfs twee man van zich afschudt. De bal meegeeft aan de buitenkant. Komt de bal voor het doel. Arias? Nee. Het moet ook geen gekhuis huis worden met Arias. Hij heeft al een keer gescoord. Doet het al niet al te vaak. En als dit ook nog zou lukken, dan zou het helemaal een topmiddag voor de Colombiaan zijn. Maar hij rampt de bal langs het doel van Brad Jones. Ja, het is, uh, hij, het is wel zijn manier van voetballen. Hij komt en die, hij ziet de kans. Hij neemt ook niet aan. Doet dan alles in één keer. Vol risico als hij dan een in vliegt. is dat een heerlijke goal. Nu vliegt hij er la, daarnaast Dan denk je, ja, dat had ook iets gecontroleerder gekund. Misschien nog wel een paasje. Maar ja, dat is allemaal uh, wijsheid achteraf. Dan is uh, alles heel makkelijk. En uh, hij doet dat nou eenmaal niet zo. Vlak voor rust, Malaysia moet wel terug naar Brad Jones. Geeft een heel klein tikje ja. om te voorkomen dat daar problemen over ontstaan. Geeft die uh, Pereiro ook nog een behoorlijke optater. En die ja. blijft dan liggen in het strafspraak van Feyenoord. Daar hij denkt zichzelf hoor. natuurlijk in de problemen, die ja. Malaysia. Met dat tekorte balletje ziet dat Pereiro dan gevaarlijk richting die bal gaat. En geeft hem dan een beuk. Ja, maar ik ben wel benieuwd of het nou echt een beuk is. Ja, ja, hij vangt ja. hem wel op. En, uh, nou, dat is toch maar... een overtreding? Ja, zeker. Maar uh, zeker is dat een overtreding. Want hij, uh, vangt hij gaat hem niet een... voor de bal, hij gaat voor de tegenstander. Ja. En uh, Parero, ja, blijkbaar is hij toch lelijk geraakt. Je zou zeggen in eerste instantie, oké, okay, je wordt opgevangen. Maar als je een elleboog in je ribbenkast krijgt, kan dat heel ja. lelijk aankomen. Dat is uh, in ieder geval een ding dat het zeker is. Bij uh, Feyenoord op de tribune snappen ze er niet zo heel veel van dat hij daar gaat liggen. Nou, ik denk dat uh, je gaat daar niet liggen met een 2-0 voorsprong vlak voor rust... Dan, uh, als je daar niks bij voelt, dan is dat nou eenmaal zo. En daar uh, moet zelfs uh, wat assistentie bij komen vanaf de kant. Om hem te behandelen binnen de lijnen. Dat betekent dat PSV zo even door moet met 10 tegen die 11 van Feyenoord. Die eigenlijk behouden ze in de beginfase waar ze één kans kregen. Niets in de melk te brokken hebben gehad. Helemaal niets. En dit vond, vond ik ook weer exemplarisch voor de wedstrijd van Feyenoord. Deze actie van Malasia. Die toch al niet een gelukkige eerste helft speelt. Stond er ook aan de basis van de 2-0 van PSV. Heeft nog uh, bij de mogelijkheden die hij had om de ballen voor te geven. Heeft daar weinig uh, mee gedaan. En nu zegt Danny Mackely, eens even kijken. Die wijst naar Arias, die zegt ik wil een bal hebben. Nee, je mag hem ingooien, zegt hij tegen Arias. Want de bal was over de zijlijn gegaan. PSV balbezit, we hebben 44 minuten gespeeld. Zal een minuutje bijkomen vanwege deze uh, blessure voor uh, Pereiro. Uh, maar PSV heer en meester in de eerste helft. Op alle gebied, tactisch, technisch en ook natuurlijk qua doelpunten maken. Want ze hebben er twee en Feyenoord nog niet één. Nee, Feyenoord de afgelopen vier wedstrijden... In eigen huis zonder nederlaag. Dat wil zeggen, ze hadden ze zelfs allemaal gewonnen. Dat zou vandaag zomer nummer 5 kunnen zijn. Maar daar moet nu een kleine mirakel voor gebeuren. Op basis daarvan hadden ze zowel in Rotterdam als Amsterdam nog wel hoop dat dit een echte wedstrijd zou worden. Maar daar is echt niets van gebleken. Veel te veel respect voor de, van de Feyenoorders voor de PSV. En ook slecht spel. Gewoon uh, niet goed gevoetbald op het middenveld. Uh, elkaar nauwelijks weten te bereiken. Slordig in de passing, Daar komt een vrije trap voor uh, PSV richting het hoofd van Luc de Jong. Wordt weggewerkt in eerste instantie. Ramslaar zorgt ervoor dat PSV in balbezit blijft. Arias brengt hem opnieuw in. Maar iedereen was nog op de terugweg richting eigen helft. Niemand die zich om omdraait. Luc de Jong liep in buitenspelpositie Dus hij kon zich wel omdraaien. Maar het had niet zo heel veel zin. Inderdaad, één minuut extra tijd erbij. Dat gaat er uh, vanaf nu gebeuren. En die ene minuut, daarvan mag Feyenoord hopen dat het blijft zoals het is. Tenzij ze nog één keer een aanval trekken. Dat zou een klein mirakeltje zijn op zich al. Ze staan 2-0 achter. Maar voor de wedstrijd wel leuk. Oeh, Bal zit aan de rechterkant voor Feyenoord. Nou, eens kijken of dit iets oplevert. Moet de bal voor het doel komen via Jurgensen. Komt wel voor het doel, maar wordt weggewerkt door Van Ginkel. En dan is er steeds als... Uh... Als de bal weggewerkt wordt, of het nou het ene strafschopgebied of het andere is. Elke bal die uit het strafschopgebied komt, wordt opgevangen door een PSV'er. En het middenveld is dus veel sterker van PSV uh, in dit geval, in deze wedstrijd tot nu toe, dan dat van Feyenoord. Feyenoord met de laatste aanval voor rust. En uh, die moet via Malacia gaan, maar weer zo'n ziekenhuisbal, nu van Van der Heijden. Malacia kan het nog een beetje ja, goed maken. Ja, Arias die zag hem al komen. En die dacht, ja. ik, ik ga vast. En Malasia zag daarna pas dat die bal ze kwam. En inderdaad, op het moment dat Feyenoord dan nog één keer die bal naar voren zou moeten kunnen gooien. Doen ze het niet. Het is rust in de kuip. Oei, wat valt dat tegen van Feyenoord. 2-0 achter in eigen huis tegen PSV. Dat is daar dus de ruststand. Willem 2-Roda. We hebben één melding gehad. Chris Wombe, 1-0 Willem 2. Ja, nog steeds zo Tom. 1-0. Nog steeds voor Willem 2. Doelpunt van Ben Rienstra. Zijn vijfde van dit seizoen. Daarna, gek genoeg, liet Willem II zich wat terugzakken. Konden de bal niet heel erg lang bij en zich houden tot frustratie van van de loi. Want Willem II is veel en veel beter dan het armetierig spelende Roda Jesse. Het is echt ongelooflijk hoe zwak de kerkradenaars voor de dag komen. Maar Willem 2 laat zich ver terugzakken, waardoor Roda nog een beetje gevaarlijker kan worden. Nu een hoekschop van Willem 2. Komt op de vuisten van Hidde Jurjes. En dat is meteen de laatste handeling hier in Tilburg. In een kwaliteitsarmdegradatie duel. Maar Willem 2 leidt met 1-0. En dat is volkomen volgens de verhoudingen. Goed. Nog even op een rijtje. Ajax-Ado afgelopen 0-0. Feyenoord-PSV rust 2-0. Doelpunt van Arias en Bergwijn. En u hoorde het net van Chris Willem 2. Rodi RC 1-0. Doelpunt van Rienstraat. 17 minuten over 3. We gaan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 omdat ze het verschil willen maken op beslissende momenten. En weten dat yes het krachtigste woord op aarde is. Want yes helpt je groeien. Think yes, NIBC. Tijdelijk geen installatiekosten bij een beveiligingssysteem. Kijk op veenstra.com. Maximaal familieplezier op de Middellandse Zee met MSC Cruises. Nu tweede persoon, 50% korting. Boek op zeetours.nl.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 Tien voor half vier, zoals beloofd. Het uitgestelde NOS-journaal van drie uur, gepresenteerd door...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 ANWB Verkeersinformatie. Een spoedreparatie is nodig op de A4 Amsterdam-Den Haag... na een ongeluk aan het begin van de middag... tussen Hoogmade en Leidsendam, daardoor een paar minuten vertraging. En een auto met pech op de A10 Zuid... tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam-Buitenveldert... daardoor ook een paar minuten vertraging richting Den Haag. Over geld praat je niet. Na twaalf uur drink je geen cappuccino. En je ondershirt draag je niet zichtbaar...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 vijf voor half vier. Het is rust dus bij Willem II Roda 1-0. Belangrijk voor de degradatie. En Feyenoord PSV 0-2. En in Amsterdam zijn ze daar niet blij mee. Maar nog veel minder blij zijn ze natuurlijk met het feit... dat Ajax zelf al punten liet liggen. Tegen ADO kwam de ploeg namelijk niet verder dan 0-0. Uiterst zwakke eerste helft. Tweede helft creëerde Ajax nog wel wat kansen. Maar ADO bleef overend. Arno van Meulen praat erover... met de nieuwe coach van Ajax sinds een week of negen. Erik de Nacht. Erik, we beginnen even met de eerste helft. Uh, ik kan me niet voorstellen dat je daar echt tevreden over was... Nou moeten we als eerste alert zijn als we uit de kleekamer komen. Want binnen een minuut hebben we een geweldige kans. Maar is de eindpaas niet goed. En, nou, de eerste helft vond ik wel, zoals de hele wedstrijd goed organisatorisch gestaan. Maar tempo veel te laag. Den Haag dat staat wel goed, compact. En kan, maar kan daardoor makkelijk overeind blijven. En dat, dat deed ze goed. Maar dat gaat natuurlijk ook met ons te maken, dat klopt. Maar wat dan goed is dat we wel controle hebben, dat we dominantie hebben. Maar heel weinig kansen creëren. Ja, er hing een beetje deken overheen van uh, die goal valt wel een keer. Dat, had, dat gevoel had ik. Dat de spelers dat dachten. Nou ja, dat, dat zie ik zeker in de tweede helft niet terug. Ik denk, in de, we hebben over de hele wedstrijd genomen, denk ik, qua veldspel een uitstekende wedstrijd gespeeld. De tweede helft het tempo opgevoerd. Was ook noodzaak. Dan hebben we, denk ik, ongelooflijk veel kansen gecreëerd. Drie keer het houtwerk geraakt. 4, honderd procent kansen. Maar het is net als vorige week. Ja, de, de scherpte, de alertheid, de gierigheid in de eindfase die ontbrak. Jullie schieten slecht. Als er uh, schietmomenten zijn rondom de 16... dan gaan ze allemaal recht in de handen van die zwinkels. Nou, we hebben na tien keer op goal geschoten... maar we hebben ook drie keer de paal geraakt. En ja, dat is, uh, dan kun je niet zeggen dat het slecht schietwerk is. Kortom, je zit in een kampioenstrijd... en eigenlijk doordat je je eerste helft toch niet 100% geeft... als Ajax zijnde ben je misschien wel twee punten kwijt. Dat is toch een hard gelach. Weet jij dat? Nou, dat vraag ik, of, of je dat vindt. Dat was een vaststelling, dat is geen vraag. Nou, laat ik het in een vraag veranderen. Bert met me eens... Uh, nee, ik denk ook dat we die wedstrijd best goed aangenomen hebben. Alleen, ja, het is waar, het, het tempo moet hoger. Alleen, ja, wat ook waar is, dat Den Haag... Uh, die komen hier compact en terecht en die staan gesloten. En die kunnen het in de eerste helft nog belopen. En in zo'n tweede helft, dan is het uh, tempo... over de hele wedstrijd zo hoog houden, kunnen ze het niet volhouden. Dus daar heeft het ook zeker mee te maken. En uh, ik denk dat de veel er zeker was om tempo te spelen. Maar we hadden inderdaad uh, wat, wat meer tempowisselingen kunnen maken. Tempoversnellingen doe ik met name op en, en spelverplaatsingen. Maar ik heb ze ook wel gezien in de eerste helft. Maar alleen nogmaals, de tegenstander die kan het aanlopen en de tweede helft niet meer. Dat was ook een constatering van Erik ten Hag. De constatering? Oh ja, dat is ja, ook... Nee, heel ja, maar belangrijk. hij hoeft ook geen vragen te stellen. Nee, hij hoeft ook geen vragen te nee, stellen. Nee, hij maar moet hij alleen maar antwoorden. Hij constateert ja. ook dat ze twee punten verloren. Ja, hebben. dat is waar. Uh, verder heb ik geconstateerd dat, dat er een held is in Den Haag... en misschien ook wel een beetje in Eindhoven, Robert Swinkels. De keeper van ADO bleek een echte sta in de weg. Arno Vermeulen praat er natuurlijk ook met hem. Hoeveel uh, acties zal je gehad hebben in deze wedstrijd? Je hebt het zeker niet koud gekregen. Nee, nee, nee. De eerste helft hadden we wel redelijk onder controle... en konden ze nog wel redelijk buiten de 16 houden. En was het vooral wat schoten van afstand, denk ik. En de uh, tweede helft een stuk drukker. Klopt. Waarom schieten ze altijd die ballen recht op je af? Ja, je moet goed staan, hè. En dan, als je goed staat, dan komen ze vaak uh, wat meer uh, in de buurt, zeg maar. Ja. Dat was wel zo, hè? Ik bedoel, ze waren dreigend. Uh, zeker in de slotfase. De laatste minuten waren tumultueus. Maar eigenlijk op het moment suprem dat je dacht van... nou, misschien slaan ze nu toe, dan kwam er een schot... wat voor jou in ieder geval te hebben was... Ja, zeker Tuurlijk Als het onhoudbare ballen zijn, dan uh, kan je er niet bij komen. Ik weet nog een balletje van Zihecht die net langs de kruising vliegt. Bijvoorbeeld als zo'n bal ja, als die in, in de winkelhaak vliegt, dan uh, kan je applaudisseren. Maar uh, de ballen die ik kon heb ik gepakt denk ik vandaag. Waarom kunnen jullie zo goed spelen tegen Ajax? Nou, ik weet niet. Ja. Je, het is een tegenstander waar je kan vastbijten. En, uh, we hebben vooraf een stukje van de documentaire gekeken of van Fox. Uh, over, de, over dat jaar dat we wonnen hier zo. En, uh, nou, daar hebben we van genoten en uh, dat gevoel hebben we even meegenomen hier naartoe. Inspireert dat? Ja, het was leuk om uh, ook Lex Immers nog even aan het woord te zien. En uh, Wesley Verhoek en uh, de jongens die erbij waren. En, uh, ja, dat, dat inspireerde wel een beetje, ja. Nou, hebben jullie altijd wel iets extra's hè, tegen Ajax, toch? Ja, er is van, van oudsher natuurlijk een uh, gezonde, gezonde strijd. En, uh, ja. Misschien iets meer van onze kant dan van Ajax' kant. En, uh, dus uh, ja, we gaan altijd met, uh, ja, met, de hakken, met de hakken vooruit. Of weet ik hoe je het zegt. Uh, iemand ieder geval als Beugelsdijk, als Beugelsdijk erin kletst. Uh, zo gaan we er gewoon lekker in met z'n allen. Maar het zegt ook iets over jullie seizoen. Hè? Ik bedoel, jullie doen het fantastisch boven verwachting. Het uh, is dus typerend dat je dan twee keer tegen Ajax niet verliest. Zeker, zeker. En dat, dat typeert dan ook de groep, zeg maar. Uh, wij, wij, wij, ja. We pakken wat het maximaal haalbaar is. En dat is vandaag een punt. En dan moet je dat ook gewoon meenemen. En uh, volgende week staan er weer drie, uh, drie om voor te pakken. En, uh, Sparta. Je, Sparta uit. En dan moet je gedurende de wedstrijd weer kijken wat, ja, wat, het, uh, wat voor ons het maximaal haalbaar is dan. True joy You make me wanna say it. ...muziekje waarbij je verwacht dat het buiten een graad of 30 warmer is dan vandaag. Alexis Jordan met de prachtige titel Robert Happiness. Ja, zo is ja. het. En blij zijn ze zeker in Eindhoven. Wat een dag moet dat zijn. Ze lopen polonaise volgens mij. Als de tweede helft tenminste zo verloopt zoals de eerste. Frank en Andy. Ja, één wissel bij Feyenoord. En ik vind het toch een opvallende wissel, hoe je het ook wendt of keert. Berghuis eruit en Boetius erbij. En dat uh, betekent uh, dat Berghuis... Ja, ik kan het niet anders uh, noemen dan dat hij uh, toch rust krijgt. Hij wordt wel vaker gewisseld, maar vaak uh, richting uh, het einde van de wedstrijd. En nu is hij in de rust gewisseld door Giovanni van Bronckhorst. Ruststand voor degene die later hebben ingeschakeld. 2-0 voor PSV, een veel sterker, veel beter, veel agressiever PSV. En ja, waar men bang voor was, is uh, zeker in Amsterdam, is uh, gebeurd... dat er misschien al flink met de gedachte bij aanstaande woensdag is... in de, de wedstrijd voor de bekerhalve finale tegen Willem II. Maar als ze zo voetballen tegen Willem II, dan is Willem II ook niet kansloos. hoor. Uh, bal is over de zijlijn gegaan. We zijn begonnen aan de tweede helft. Kijken of in dit heerlijke stadion... Want het is en blijft een van de mooiste stadions van Nederland. Zeker als het zonnetje schijnt. ...of Feyenoord iets kan doen in de tweede helft. Daar gaat Thornstra in ieder geval. En uh, isimant in de achtervolging, die is sneller. Snijdt ook uh, de pas af. En is dat dan een overtreding? Nee, zegt Makkely. Ik denk dat hij gelijk heeft. En uh, isimant Mirin stort dan ter aarde, is geblesseerd geraakt. Feyenoord wil graag snel door. Nieuwkoop gooit snel in, Tegen een beter weten in. Want uh, Makkely heeft natuurlijk het spel gewoon stilgelegd... ...om te kijken wat er met isimant Mirin aan de hand is daar... ...in het uh, punt van het strafspelgebied van PSV aan de rechterkant. Ja, Boetje is erin gekomen voor Berghuis. Jij zegt, misschien krijgt hij wel rust. Maar mijn indruk was meer dat hij in de eerste helft ook al zoveel rust had genomen. Dat Giovanni van Bronckhorst zei, weet je wat? Ga in de tweede helft maar gewoon aan de kant zitten. Dan weten we tenminste zeker dat je niks doet. En dat geldt overigens voor veel meer spelers van Feyenoord. Want het, zo goed was het niet. Hij kon kiezen wie hij extra rust gaf ten opzichte van de eerste helft. En gewoon lekker aan de kant kon zetten voor de tweede helft. En die bekerwedstrijd ingooi ingooien voor PSV. Doet Brenet zo op het hoofd van Toornstra. Feyenoord pikt op, maar Amrabat heeft alweer ingeleverd. Elamadi wil dat niet, zet zijn lichaamdreven goed in. Dus kan Feyenoord alsnog door met deze aanval via Van der Heijden. Van der Heijden heeft de bal gepaasd op Malasia. Malasia draait weg bij perero Speelt de bal dan zomer in de voeten van Schwab. Ja, eh, laat ik het zo zeggen. De tweede helft begint zoals de eerste helft begon. Met PSV veel scherper, veel... Beter technisch, tactisch op alle gebied dan, uh, dan Feyenoord. Nu heeft Malaysia de bal aan de zijkant. Maar er is een overtreding gemaakt door Pereiro. Dus mag Feyenoord de vrije trap gaan nemen. Ik kijk om me heen. Is iedereen teruggekomen qua publiek? Ja, het stadion zit nog steeds helemaal vol. Maar wat zullen ze balen? Er uh, werd altijd wel gekscherend gezegd tot aan het kampioensjaar. Het is geen pretje om Feyenoord-supporter te zijn. Nou, dat is het uh, vanmiddag zeker niet. Diepe bal van Botteguin. En die gaat uh, richting Jurgensen. Die wint het kopduel. Maar in tweede instantie heeft PSV overgenomen. Ja, ze zijn wat gewend en ze zijn trouw. Dat kun je niet, jullie in ieder geval uh, nageven. Zoals het hoort. Een overtreding op, uh, volgens mij was het weer Pereiro. Die daar uh, ligt. Die volgens mij uh, wel gewoon, ja, ligt er inderdaad. Gewoon, gewoon een goede wedstrijd speelt. Voor iemand die toch weinig ritme heeft. En die het altijd uh, de beschuldiging naar zich toegeworpen krijgt. dat hij min of meer zijn eigen wedstrijd speelt. Als hij. Uh, minuten krijgt, maar er vandaag keurig netjes zich schikt in zijn rol en dat ook goed uitvoert. Belangrijk is voor dit elftal. En uh, ook met zijn standaardsituaties. Nu kopt hij, kopt hij door op uh, Luc de Jong. Dat komt alleen niet aan de bal. Want Van der Heijden schiet de wel over de zijlijn. Voor de zekerheid. Dan kan de rest van Feyenoord even terugplooien. PSV gaan ingooien. Halverwege de helft van de Rotterdammers. Ja, we kijken recht in de zon. Dus het is uh, even wat lastiger om te zien wie er gooit. Maar dat kan niemand anders dan Arias zijn. Op Luc de Jong. Luc de Jong bereikt Van Ginkel niet. En dan kan er overgenomen worden door Vilena. Naar Jurgensen op de eigen helft van Feyenoord nog altijd. Jurgensen bal kwijt niet gezien in de eerste helft. Nicolai Jurgensen. En laten we wel zijn: Feyenoord heeft geen kans gehad. Ik, ik heb er niet één opgeschreven. En dat, uh... Jij wel? Nee. Nul nee. nee, kansen... En dus uh, PSV herenmeester. Nu Bergwijn speelt de bal op Hendricks. Hendricks binnendoor. Nee, houdt de bal bij zich. Wordt op de huid gezeten door Tony Vilena. En uh, Hendricks uh, komt er dan uh, aardig uit. Speelt de bal naar voren richting Bergwijn. Maar daar zit Botteghien tussen. Die speelt de bal weer terug op zijn keeper op Brad Jones. Die uh, een hele matige uittrap heeft. Want PSV... Kan overnemen en krijgt een vrije trap mee. Ja, dat waren twee overtredingen achter elkaar. Makkelie fluit uiteindelijk voor de laatste. Waar Luc de Jong blijft liggen. En er wordt ook nog een gele kaart uh, uitgedeeld aan uh, Jan-Arie van der Heijden. Uh, die kan hem nou net niet hebben voor uh, de volgende competitiewedstrijd. Dat is dan weer een meevallen dat het niet meteen voor de beker is. Maar Nack Feyenoord gaat zonder uh, Jan-Arie van der Heijden plaatsvinden. Die krijgt namelijk een gele kaart voor die overtreding op Luc de Jong. Die blijft liggen. Daar moet dan ook assistentie bij komen. Veel uh, PSV'ers rondom uh, de spits Dat is ook opvallend dat ze hem allemaal even opzoeken. Normaal gesproken zeg je van nou laat het maar even allemaal gebeuren. Maar ze komen terecht even allemaal kijken hoe het met hun puntspeler is. Dat geeft ze ook iets aan over zijn status binnen dit elftal, ja. volgens mij. En uh, bij Feyenoord kijken ze nu wat gaan we doen, Brad Jones. Zetten we een muur neer? Hoe dik is die muur? Waar zetten we hem neer? De Rotterdammers zijn met andere dingen bezig. Maarten Gooseling, de visio van PSV, overgekomen ooit van, uh, van AZ, trekt... Uh, is het Maarten? Nee, het is Maarten niet. Jawel, die loopt er ook bij. Ook uh, de dokter erbij. En dus uh, is uh, Luc de Jong weer knapt en opgeklaard. En staat natuurlijk Pereiro weer achter de bal. Ook Van Ginkel staat er nu bij, de aanvoerder. De bal ligt uh, bijna in de as van het veld. Op een meter of een uh, nou, kleine 30 meter van het doel van Brad Jones. Het is Van Ginkel die het gaat doen. Ook bal in de muur, hard in de muur. En dan Pereiro, wat doet die? Die speelt de bal naar voren, maar wordt weggekopt uit de doelmond. En dan uh, kan Feyenoord heel even overnemen. Maar weer Pereiro, die ook hard werkt. Dat uh, werd hem ook wel eens uh, verweten, dat hij dat niet al te veel deed hij heeft de bal. Alweer zo. Wat een bewegingen. En dan uh, raakt hij de bal uiteindelijk kwijt. Nadat hij twee Veinoorders dus afschudden En uh, Feyenoord kan overnemen met Toornstra. Toornstra kijkt meteen even achter zich. Gaat Nieuwkoop diep. Dat is inderdaad zo. Brinet in de achtervolging. Nieuwkoop naar binnen toe. En dan zegt hij. Brinet maakt hens. Maar krijgt geen medestander. In de scheidsrechter en zijn assistent aan deze kant vervolgens een goede aanname van Bergwijn. En die is dan ook nog Bottigin kwijt. Thornstra aan de achtervolging. Die moet echt alle zeilen bijzetten om hem bij te houden. Bergwijn houdt in, legt de bal bij de tweede paal neer. maar Malasia kop weg. En uiteindelijk doet Bottigin de rest van het verdedigende werk. Maar Hendricks probeert alweer op te vangen. En dat lukt hem. Want hij krijgt een duw in de rug van Nieuwkoop. En dus een vrije trap. Alweer eentje voor PSV. Nieuwkoop zegt nog even tegen Makkeli. Hallo, zag je die hensbal niet? Antwoord is nee. Dat heeft hij inderdaad niet gezien, anders had hij er wel voor gefloten. Wat hij wel zag was de overtreding op Hendricks. Hij floot namelijk voor een vrije trap voor PSV. Pereiro met de oranje schoentjes aan de zijkant heeft de bal neergelegd. De bal ligt een meter of twee van de zijlijn vandaan. vandaan halverwege de helft van Feyenoord. Pereiro en Bergwijn bij de bal, dat gebeurt wel vaker. En dan altijd is het Pereiro die hem neemt. Nou, nu nog wat overleg, maar... Uh... Misschien dat ze hem uh, kort nemen. Nee hoor, Pereiro stapt over de bal en Bergwijn neemt hem inderdaad kort op Hendricks. Terug naar Bergwijn, Bergwijn bal richting tweede paal. Oeh, wat scheelt het zeg. Daar verkeek Brad Jones zich helemaal op die bal. En die bal leek in de bovenhoek te zeilen, maar gaat raken links langs de bovenhoek. Het was een voorzet hoor, dat zeg ik erbij. Maar uh, het scheelde heel weinig. Of Feyenoord had 3-0 achtergestaan. Ja, iedereen verrast, Bergwijn zelf ook, maar bovenal toch uh, Brad Jones... Die er echt niet meer bij had gekund. Nu een kans voor Feyenoord met Malasia. Balletje richting de achterlijn. Terugleggen door Amrabat. In kop. Uh, doelpunt. Aansluitingstreffer voor Feyenoord. Dan lukt het toch. Ineens is daar Filena. Staan ze achterin. Bij PSV niet op te letten. En is de aansluitingstreffer een feit. 2-1. Dat nog wel. Maar bij PSV moeten ze het dus niet te makkelijk opnemen achterin. En die tonen ze ook aan. Ze zeggen nu achterin bij PSV allemaal. Het is uh, buitenspel. Eerst maar eens even kijken of dat inderdaad zo is. Die bal wordt teruggetrokken. Het is inderdaad buitenspel. Nee, het is geen buitenspel. Want Swaap moet nog terugkomen. Die zag ik even niet. Die kwam ineens uit het hoekje van de tv tevoorschijn. Ik denk dat de assistent scheidsrechter dat goed gezien heeft. En de rest van PSV niet. Het doelpunt telt in ieder geval. Er zat een luchtje van buitenspel aan. Ik denk dat Macaulie en de Zijnen daarin gelijk hebben. 53 minuten onderweg. En ineens boren we de Kuip weer. Ja. Het staat namelijk weliswaar nog achter. Maar het heeft nog een kans. 2-1. En wat grappig is, is dat Boetius die vorige week... werkelijk een dramatische wedstrijd speelde. De voorzet gaf waar Vilena uit uh, kon scoren. Het is uh, 1-2. Oftewel 2-1 voor PSV. En uh, wie weet heeft uh, uh, Feyenoord nu de geest gekregen... om toch dat publiek, dat hondstrouwe publiek iets te geven. Nou, ze hebben nu een doelpunt. Malasia in balbezit uh, langs 2-3 man. Maar raakt de bal dan kwijt aan Van Ginkel. Is wel. Vlak daarvoor even aangetikt en krijgt de vrije trap mee. Uh, vlak voor de middenlijn. 1-2 dus. Uh, El Amadi uh, wil de vrije trap nemen. Maar krijgt te horen van Makkeli dat de bal terug moet. En dan uh, is het van der Heide die de bal neerlegt. Nou, we hebben weer een wedstrijd door die goal van Feyenoord. Het is 1-2 in de 54ste minuut van deze wedstrijd. Vrije trap Feyenoord, kort genomen. Malasia die de bal helemaal terug speelt op Bottigin. Bottingin, de meest teruggeschoven Feyenoorder. Als we Brett Jones even niet meetellen. Nou, die hoort natuurlijk de meest teruggeschoven te zijn. Namelijk in zijn eigen strafschopgebied te staan. Zover was Bottingin nog niet terug. Halverwege zijn eigen helft. Balletje breed gelegd. Wel over de zijlijn geschoven. Dus kan PSV gaan ingooien de hoogte van de middenlijn. Brinet vanaf de linkerkant. Is iemand meer hè? Balletje onder de schoen aangenomen. Niet te nonchalant worden nu daar achterin. Zo goed zijn jullie nou ook weer niet. En een overtreding gezien van Bottegien. Een duel richting uh, de nek van Luc de Jong. Die zegt ook van, ja, je doet het toch ook gewoon. En inderdaad ook zo bestraft door Makkely. Inderdaad zijn onderarm in de nek van Luc de Jong gelegd. En een gele kaart gegeven door Makkely aan de centrale verdediger. Die hebben nu dus allebei een gele kaart te pakken. En Bottegien heeft zo weinig gespeeld... dat hij nog lang niet aan een schorsing toe is. Tenzij hij vandaag nog een gele kaart pakt. Dat zou niet zo heel erg slim zijn... Maar uh, zeker niet nu je nog kans maakt. Vrije trap voor PSV. Valt bij de tweede paal in de richting van Luc de Jong. Van Ginkel legt even terug. Dan is het eerste gevaar weg. Misschien dat er ook weer hoop uh, gloort in de harten van Ajax. De Ajaxide die zitten te kijken. Want uh, mocht PSV winnen, ze staan overigens nog steeds 2-1 voor, voor alle duidelijkheid. Dan uh, is het toch wel heel dicht uh, is het gat toch wel weer flink uh, geworden. Nu is de doeltrap voor. Uh, Brad Jones die gaat de bal weer naar voren uh, brengen. Ja, het publiek uh, is weer wakker geworden. Wakker geschud, zeg maar. Door die goal van Vilena. En Brad Jones uh, zoekt. Zoekt naar voren richting Jurgensen. Jurgensen de lucht in. Wint het, komt wel. Boetius, goed gedaan. Uh, Jurgensen. Dat zijn al twee goede pases. Krijgt hem terug, Boetius. Maar niet echt lekker. Want Arias zit ertussen. En Arias uh, wordt opgejaagd door Boetius. En kan niets anders doen dan de bal over de zijlijn uh, spelen. En dan hoor je dat het publiek weer helemaal uit zijn dak gaat. Al is het maar voor. Voor een inbork voor Feyenoord. En eh, krijgt Feyenoord ook nog een vrije trap aan de zijkant. Inderdaad een vrije trap. Omdat Elamadi en Boetius eh, te hardhandig worden neergelegd door eh, Arias. En de vrije trap is kort en snel genomen. Ja, Malasia die de bal even op uh, kort breed legt in de richting... Um... Van een van zijn ploeggenoten. Ik ben ineens zijn naam kwijt. Dat is echt heel erg vervelend. Maar het, ik... uh, het, was, uh, het, het was Thornstra volgens ja. mij. daar gaat die bal nu uiteindelijk het strafschopgebied in. Dan ben ik zo lang aan het zoeken. Dat je bijna vergeet te kijken. Nieuwkoop wil graag een hoekschop. Maar die gaat hij niet krijgen na het duel met Maar Het wordt een doeltrap. Nou, dan kunnen we ook weer rustig de andere kant op kijken. Voorlopig even richting de helft van Feyenoord. Want daar gaat die bal zo naartoe vanaf de voet van Jeroen Zoet. Het was wel precies datgene wat deze wedstrijd nodig had. Een doelpunt van Feyenoord om deze wedstrijd nog een wedstrijd te maken. Want PSV was zo heer en meester. Meer dan 50 minuten lang. En dan eindelijk die goal van Vilena. Eindelijk de goal voor Feyenoord. Waardoor deze wedstrijd weer een klein beetje open is. Maar PSV in de aanval met Brunet. Brunet bal naar buiten naar Bergwijn. Bergwijn die heeft het uh, toch wel heel makkelijk met zijn tegenstanders. Nu moet Elamadi komen helpen om Nieuwkoop uh, uh, uh, ja, steun in de rug te geven. Want die heeft het heel zwaar met Bergwijn. Elma, uh, die speelt de bal over de zijlijn. Brenet mag gooien. Uh, Pereiro zoekt uh, positie. Je krijgt de bal in de voeten gespeeld. Nee, het is Ramselaar die hem uh, meegeeft aan... Uh, Oeh, dat scheelt. Ja, doelpunt. Oh. Doelpunt voor PSV. En de man die hem het meest verdient is Pereiro. Hij scoort ook. Hij kijkt naar zijn fans. Maar krijgt ook een bierdouche van de mensen... die onder die fans van PSV staan. Wat achter het doel van Feyenoord hoog achter het doel liggen en zitten. En juichen nu de PSV-fans. En daaronder de Feyenoord-fans. Die geven een bierdouche aan Pereiro. Maar dat schot van Bergwijn werd niet goed verwerkt door uh, Brad Jones. Die gaf een rebound weg. En toen was het een uh, koud kunstje voor Pereiro om die bal binnen te tikken. Doet dat goed met links. En zo leidt PSV met 3-1. Is het verschil dus weer twee. Ja, weer naar de standaard situatie. Want het kwam uiteindelijk allemaal vanuit een ingooi. Klein uurtje onderweg nu. En dan heeft... Feyenoord gewoon de kans laten liggen om er weer een echte wedstrijd van te maken. Uiteindelijk toch dat doelpunt weer toegestaan. Het verschil naar twee laten gaan. En dan zal de Kuiperkool weer een stukje stiller worden. Behalve dan dat uitvak daar hoog. Boven, achter de goal van Brad Jones. Dat is het enige geluid dat we nu weer horen. Jurgensen legt de bal terug vanaf de aftrap. Uh, de Boetius die gaat liggen en wil graag een vrije trap mee. Feyenoord houdt bal bezit. Jurgensen schieten. O, Goeie redding van Zoet. Eigenlijk de eerste serieuze redding die hij moet verrichten. Ja, hij had natuurlijk ook uh, die ene treffer van Feyenoord kunnen tegenhouden. Maar ja, niet echt. Het was niet echt zijn fout in ieder geval. Deze moest hij tegenhouden. Eigenlijk het eerste echte werk dat hij moest doen om een doelpunt te voorkomen. En een doelpunt dat hij ook kon voorkomen, dat heeft hij in ieder geval gedaan. Luc de Jong heeft de bal gekopt. En de bal bezit dus voor PSV gevaarlijk. Als de, de Jong de bal bijna voor de voeten krijgt. En er wordt er goed ingegrepen de jan Hari van der Heijden. Wel ten koste van een hoekschop, Maar anders was het een doelpunt geweest. Want Luc de Jong kwam heel goed, uh, uh, werd heel goed vrijgespeeld. En uh, dan is het Van der Heijden die de bal over de achterlijn kan uh, schieten. Ja, en dan heeft Pereiro dus zowel in de thuis als in de uitwedstrijd... voor PSV tegen Feyenoord gescoord. En dit is toch ook wel belangrijk hoor. Want Feyenoord leek een beetje de geest te krijgen. Maar dat lukte niet. Pereiro staat achter de hoekschop aan de rechterkant. Ja, trapt de bericht in de tweede paal. Zoekend naar de jong. Maar die krijgt opnieuw botten in zijn nek. Deze keer wordt daar niet voor gefloten. Want dan moet je meteen een penalty geven. Daar zijn die scheidrechters doorgaans niet zo heel erg van. Om dat op zo'n moment te doen. Of eerder fluiten of niet fluiten. Brenet pikt op achterin bij PSV. Arias in de breedte. Jurgensen gaat daar dan buurten. Had hem ook terug kunnen leggen op zoek. Dat doet hij niet. Brenet nu in de problemen gebracht. Moet de bal binnenhouden. En dat lukt hem via de benen van Toornstra. Dus kan PSV halverwege de helft gaan ingooien. Dat was echt het maximaal haalbare voor uh, Brennet daar aan die kant. Want uh, eigenlijk zou die bal gewoon over de zijlijn heen lopen met een uiterste poging. Houdt hij de bal nog in uh, de ploeg. En dat is op zich alleen al knap. Nu schiet hij hem naar voren. Bereikt hij Bergwijn niet. Ook in tweede instantie lukt dat niet. Hendrik dan bal wel recht omhoog. Blijft hij binnen? Nee, dat blijft hij niet. Nee, want uh, Feyenoord mag gooien. Doet dat snel met uh, Nieuwkoop. Die de bal op uh, de maken van Feyenoord heeft gegooid. Vilena, Maar uh, dan is er een kleine overtreding van Isimab Berin op Jurgensen. En daar wordt uh, voor gefloten door Makkeli. En heeft Feyenoord de vrije trap uh, te goed. Bal halverwege de helft van, van, van PSV. De bal ligt zeg maar iets rechts uit het midden van de aanvallende partij uitgezien. En uh, dan gaat Toorstra die bal neerleggen en wil de diepte ingaan. Zodat Ellamadium snel kan nemen. Maar dat was gezien door Bergwijn. En dus wordt de vrijtrap nog niet genomen. Nu wel gaat Toorstra toch maar weer achter de bal staan om die bal in het strafschopgebied van PSV te zwiepen. Daar komt die bal. Gaat laag komen. En wie kan hem aanraken? Oh, bijna Bottegien. Bij de tweede paal die hem probeert binnen te glijden. Maar dat lukt net niet. Uh, het levert wel een hoekschop op voor Feyenoord. Het is de tweede hoekschop voor Feyenoord in deze wedstrijd. Feyenoord was via Potekin dicht bij de aansluitingstreffer. Het levert slechts een hoekschop op. Ja, het is Filena die zich daarmee gaat bemoeien, die hoekschop. Iedereen ver weg, dus het wordt geen korter deze keer. De bal valt De hoogte van de penaltystip. Net niet voor Jurgensen. Maar de tweede pal opgepikt door Toornstra. Oh, die luidt zo de... Counter in van PSV door die bal zo voor de voeten van Van Ginkel te gooien. Arias voorop in die counter. Ramselaar mee naar voren. Dat kan bij de tweede paal. Van Ginkel dan. Het is echt 4 tegen 4. En daar gaat de inzet van Ramselaar. Goeie redding van Brad Jones. Heeft hij, heeft hij die bal niet, dan is het gedaan met deze wedstrijd. Nu heeft hij hem wel. En lijkt het tenminste nog ergens op. Maar deze kans had Ramselaar eigenlijk gewoon af moeten maken. Je zag het al aankomen dat hij uiteindelijk degene zou zijn die moest gaan schieten... Hij deed het ook. Maar niet goed genoeg om Jones te verschalken. Daardoor staat er nog altijd 3-1 na 62 minuten. Bal de diepte ingegeven door Toornstra aan Nieuwkoop. Nieuwkoop met uh, Brenet. In de buurt van de cornervlag. No, ietsje dichter bij het strafschopgebied. Brenet blijft goed kijken. En schiet de bal dan heel hard tegen de boarding. Want de bal was over de zijlijn gegaan. En dan mag uh, Nieuwkoop gaan gooien. Doet dat een meter of drie bij de cornervlag vandaan aan de rechterkant van het veld. Kijkt wie hier vrijloopt. Er is weinig beweging. Ik zie uh, Filena bewegen. Die uh, kan dan ook aangespeeld worden. Wordt aangespeeld. Heeft uh, Hendricks in zijn rug. Filena nog altijd. Filena moet helemaal terug. Uh, lopen En uh, speelt hem dan naar Botteguin. Ja, die kan hem ook niet echt lekker kwijt. En uh, wordt dan opgejaagd door Luc de Jong. Botteguin, bal de diepte in. Maar zomaar in de voeten van, Brunette, uh, van Bergwijn. Die uh, ook de bal zomaar inlevert bij Vil uh, Vilena. Vilena, bal breed richting Boetius. Boy, jongen, wat doe jij nou toch? Ja. Die bal die komt recht op hem af. Hij kan hem op zijn borst meenemen. Laat hem over zich heen gaan. Ja, en dan stuit het hij over de zijlijn. Dat uh, was niet al te slim van Jean-Paul Boetius. Die vol komen zonder enig zelfvertrouwen in deze competitie. De afgelopen wedstrijden als hij als invaller kwam heeft gespeeld. Maar nu zou je zeggen, die assist op dat doelpunt van Vilena moet je wat zelfvertrouwen gaan geven. We zullen het zien in de rest van de wedstrijd. 3-1 PSV, balbezit voor PSV, voor een vrije trap voor Van Ginkel. Ja, Van Ginkel gaat zelf achter de bal staan. Uh, makkelijk kiest weer positie op de helft van Feyenoord. Net als de meeste spelers overigens. Iedereen van Feyenoord... Uh... Bijvoorbeeld, behalve Jurgensen. Die mag op de helft van PSV blijven staan. Wachtend op wat komen gaat. Maar voorlopig gaat de bal de andere kant op. Via die vrijheid af. Van Van Ginkel op het hoofd. Van Luc de Jong. Ramselaar dan. Krijgt uh, meteen te maken met El Amadi. En nog, die krijgt nog wat uh, steun vanuit uh, Boetius. En dan moet Feyenoord zorgen dat ze die bal binnenhouden. Dat doen ze ook. Maar leveren meteen weer in. Bij Van Ginkel. Nog op de eigen helft. Omdat die bal helemaal vanaf de achterlijn moet komen. maar Malatia dan pikt op. Met de. Uh, Druk van Ramselaar meteen ook daarbij. Bal valt een beetje half-half. Wie gaat hem oppikken? Luc de Jong wil wel oppikken. Nee, Pereiro is dat die daar oppikt. Probeert in één beweging Luc de Jong juist te bereiken. Dat lukt niet. Nou, het is weer één grote... <lacht> ja, hoe noemen ze het Flipperkast waar we naar nou zitten te kijken. Twintig meter zit er tussen de voorste en de achterste linie van beide ploegen. En die bal schiet van rood naar wit en blauw. En uh, zomaar willekeurig. Het lijkt eigenlijk helemaal nergens op qua uh, systeem op zo'n momentje. Maar... Uh, ja, dat kan een heel stuk beter. Eigenlijk de hele wedstrijd al. Twintigste minuut, tweede helft. 3-1 PSV leidt tegen Feyenoord. En uh, het ziet er goed uit voor... PSV uh, met uh, een overwinning hier. Ja, dan, uh, dan kom je op 65 punten en dan uh, zit je er heel goed voor ten opzichte van uh, Ajax. En natuurlijk is uh, Feyenoord al helemaal vertrokken. Alleen AZ ook nog daar in de buurt. Daar de overwinning gisteren, uh, de moeizame overwinning op Sparta. Balbezit voor Pereiro, die uh, inderdaad het wint van Malasia, maar de bal uh, wel kopt en over de zijlijn komt. Dan mag Malasia gooien. En dat is een meter of vijf voor de middenlijn. Pereiro doet Malasia gooit hem zo in de, op het hoofd van uh, Arias. En dan is de bal weer in de lucht. Uh, Hotze Knots begonnen, wordt het ook wel genoemd. Het voetbal waar we nu de afgelopen minuten naar zitten te kijken. Bal maar een beetje raken en uh, hopen dat hij goed valt. Nou, nu heeft uh, Bottekin de bal. Zoek de rust op bij Brad Jones. Ja, ik dacht heel even, die speelt er kort in, in de richting van Van der Heijden. Maar uh, Luc de Jong maakt helemaal geen aanstalten die kant op. Dus kan Feyenoord toch rustig uitverdedigen via Malasia... En uh, zijn directe tegenstander gaat die bal over de zeilen. dat was Van Ginkel, dit, waar hij even mee te maken kreeg. kan mag nu zelf gaan gooien, Malasia. Bal op de voet van Boetius. Schiet hem op goed geluk naar voren in de richting van Jurgensen. Die is alleen te ver weg. En dan wordt er opnieuw een overtreding gemaakt door Malasia. deze keer. Opnieuw Pereiro, die weer naar zijn hoofd grijpt. Dat is niet de eerste keer in uh, deze wedstrijd. Wordt er een paar keren flink aangepakt door uh, Malasia. Maar tot nu toe uh, komt hij daarmee weg. Zonder kaart, ook deze overtreding. Ja, ze kijken eigenlijk niet naar elkaar. En uh, Pereiro ja, steekt nog wel een elleboog uit. Dus ook Malasia voelt wel wat. Pereiro is de eerste die gaat liggen. En dat het uiteindelijk een vrije trap wordt voor PSV. Omdat Malasia tegen Pereiro aanbeukt, is nog wel te begrijpen. De vrije trap wordt genomen op de helft van Feyenoord... waar ook iedereen uh, vertoeft zo'n beetje. Alleen Jeroen Zoet op de helft van uh, PSV om het uh, fort te bewaken. Bal komt uh, richting. Oh, dat is een kans voor Isimat Beret. Maar ja, verdediger. En dan uh, weet je wat er gebeurt. Hij schiet de bal in de handen van Brad Jones. Maar dit was een grote kans, hoor. Die bal die komt zomaar voor de rechter van Isimab Beret. Maar hij kan hem uh, niet binnenschieten. En zo zijn de kansen en mogelijkheden toch wel weer voor PSV. Als Boetius de bal moeizaam meekrijgt van Amrabad. Bal gaat. Gaat naar buiten naar uh, Toornstra. Toornstra. Bal weer even terug naar Nieuwkoop. Nieuwkoop helemaal terug naar Botteguin. Botteguin nu over de middenlijn. Gaat zoeken en uh, lopen met de bal. Ja, alleen... Uh Toornstra is eventueel te bereiken. Dat gebeurt ook. Toornstra nu kijkend naar Amrabat. Amrabat heeft de bal gekregen. Amrabat, bal binnendoor. Nee, komt niet aan, want Isimat Merin zit goed in de weg. En dan kan PSV weer counteren. Nou, ik vrees eigenlijk voor Feyenoord dat het eerder 4-1 wordt dan 3-2. Want PSV is zeker in deze fase van de wedstrijd veel beter dan Feyenoord. Ja, ze hebben de draad gewoon weer opgepakt Naar die aansluitingstreffer. Van Vilena uh, niet in de war geraakt. 3-1 gemaakt. En uh, inmiddels gewoon weer de baas ook op het middenveld. Ze zijn uh, uh, uh, meer in balbezit. Willen ook gewoon naar voren blijven voetballen. Nu ook weer Brenet. Als uh, die Luc de Jong aanspeelt, moet eigenlijk de bal weer terugkrijgen. Maar het paasje van Luc de Jong is niet diep genoeg. Dus dan kun je ook niet genoeg gebruik maken van de snelheid van Brenet. Bal over de zijlijn gewerkt door Feyenoord. Dus kan er worden ingegooid. Bergwijn is degene die dat uh, lijkt te gaan doen. Maar uiteindelijk gaat hij toch ook weer overlaten aan Brenet. Dat is toch. Een soort van tijdrekken waar je dan naar zit te kijken. En dat je denkt, waarom eigenlijk? Dat hoeft helemaal niet. Je bent beter. Je staat twee doelpunten voor. Ik ga gewoon lekker verder. Waarom zou je nu gaan, uh, gaan proberen tijd te rekken en uitspelen? Ingooien genomen. Bergwijn op zoek naar de schot. Althans de mogelijkheid om te schieten. Bottekin voorkomt dat. Arias, bal opnieuw ingebracht. Uiteindelijk niemand bereikt. Ja, Brad Jones. Dat is de verkeerde. En waren ze in Amsterdam vorige week nog uh, zo gelukkig met een gelijke stand bij PSV Heerenveen. Waardoor het verschil vijf punten werd. Nu kan het verschil gewoon weer zeven punten worden als uh, PSV wint van Feyenoord. Omdat Ajax gelijk heeft gespeeld tegen ADO. Balbezit voor Vilena. Vilena kan niemand uh, vrij vinden. En moet dus uh, uh, blijven lopen met de bal. Wordt uh, flink opgepakt door Ramselaar. Ramselaar die een uh, goede wedstrijd speelt. Omdat hij het uh, de Feyenoord eh, middenvelder zo moeilijk maakt. Ook nu weer Villena, die terug moet naar Bottegien. Botteguin ja, er loopt ook niemand vrij. Nou, met heel veel mazzel komt de bal dan bij Villena terecht. Villena nog altijd, eh, brengt de bal naar buiten naar Boetius, Boetius, Boetius op de rand van het strafschopgebied. Schiet, maar aardig gedaan. Maar het scheelt toch wel een metertje of eh, tien, <lacht> vijftien. Het was aardig gedaan van Boetius, Alleen de uitvoering eh, op het allerlaatst was niet eh, perfect. Nee, het leek op het moment dat die bal van zijn schoen vertrok... dacht ja. ik ook zo... Dat ziet er gevaarlijk uit, maar wij zitten er dan net zo voor dat het, ja, ook als hij 10 meter naast gaat, lijkt het net een mededichtje of twee. Dus uh, het was een goed schot, althans hij raakte hem vol. Het ging hard genoeg, alleen totaal totale verkeerde kant op. Het doel was verschoven. Ja. <laughs> ja, ja. ja, je kan niet alles mee hebben op zo'n zo'n dag. De uittrap van uh, Zoet. Die Bergwijn zo waar bereikt als hij de bal weer gevonden heeft. Dan was hij hem even kwijt. Bottegien had hem eerder, dus kan het overnemen. En kunnen ze met name Bergwijn kan even uitheigen. daarachter samen met Nieuwkoop. Die hebben elkaar geraakt, dat was niet helemaal lekker. Bottegien gaat dan ineens mee naar voren in de combinatie met Filena en met Tornstra. Filena dan, de voet dwars gezet, letterlijk en figuurlijk door Van Ginkel. Het levert hem een vrije trap op de hoogte van de middenlijn. Amrabat wil die vrije trap wel nemen. Probeert nog een soort van tempo in die wedstrijd te krijgen, maar ja... Niemand kijkt naar hem. Niemand zegt. Ja, doe maar hier die bal. Dus dan moet hij toch ergens op gokken. Jurgensen dan uiteindelijk. Buitenspel. En als hij hem krijgt. staat hij buiten Dat had iemand Mirel gezien. En het wordt overgenomen door de assistent-scheidsrechter. Ja, Feyenoord uh, heeft het niet vanmiddag. Uh, misschien. En ik denk dat dat toch zeker meespeelt. Die wedstrijd van woensdag. Die zit toch al in het hoofd hoor. Zelfs Giovanni van Bronckhorst die op de persconferentie het al had over de wedstrijd van woensdag. Iets wat hij nooit doet. Uh, dat zie je toch terug. Want na 70 minuten staat het 3-1 voor PSV. En alle respect voor PSV. Ze spelen als een kampioen. En zo hoort het ook als je bovenaan staat met een puntje of 7 voorsprong op de nummer 2. Jurgensen heeft de bal op de middenlijn te pakken gekregen. Wordt door twee man omsingeld. Ja, dat is er minimaal 1-2 veel. In dit geval Brunet, die overneemt. De bal naar Bergwijn speelt. Bergwijn niet langs Nieuwkoop en dan kan Elamadi overnemen. Nou, snelheid is geboden. Als de bal bij torstra via torstra bij Elamadi en weer terug bij torstra komt naar Jurgensen. Jurgensen doorgelopen is. Elamadi heeft de bal gekregen. randstrafs op gebied. Bal voor het doel. Komt terecht. Oeh, bijna Vilena die een kans krijgt, maar toch weer goed verdedigend werk. In dit geval van Hendricks levert wel het balbezit op voor Feyenoord. Bal naar Jurgensen. Jurgensen probeert zich breed te maken en de bal voor een schot te krijgen, maar dat dat lukt niet. En dan is de bal weer weggewerkt uit de verdediging. Maar opgevangen door Botteguin. Een klein beetje druk. Eindelijk van Feyenoord. Ja, maar Jurgen heeft het dan toch ook niet. Op de momenten dat het moet gebeuren. is hij toch steeds de verkeerde oplossingen. Ook nu weer. Had hij hem best nog even een tikje breed kunnen geven. Naar een ploegenoot die er wat beter voor stond. En koos die uit te draaien voor zijn eigen kans. Ja, misschien ook. Weinig kans om om je heen te kijken. Tornstra die niet probeert Boetius in te spelen. Dat lukt niet. Arias schiet die bal hard en hoog naar voren. Op het hoofd van Luc de Jong. Daardoor kan PSV ook doorvoetballen. Ramselaar die had even rekening gehouden met El Amadi. Die er even fel in kwam zetten. Oh, maakt dan vervolgens de overtreding op de aanvoerder van Feyenoord. En dan wil de Kuip daar graag een gele kaart voorzien. Nou, je bent al blij dat je een vrije trap krijgt. Dat je weer de bal hebt. En dat je misschien nog wel een kans...